toch lekker, hè, koffie? Ja, hier toch? Nee, ze. Ook wel, ik gelijk dat meer op paarden Zeg erom, wat zijn dat nu voor manieren? Moet je daarom zo oud geworden zijn? Nee, ik ben niet oud, hè? En jij ook niet. Kom hier. Nee, je bent nog niet oud. Ja. Alleen, nu, nu toch niet. Je moet naar je werk. Ik heb geen goesting om naar mijn werk te gaan, ik ja. Zeg, ik ga vanavond met Jean naar de aerobiek. Ah, oh nee, dat gaat niet, hè. Vanavond heb ik u nodig. Zeg, maar, Ik word ziek van die toon altijd, hè, Jean. hoe ik dan nu 35 jaar heb kunnen volhouden, dat weet ik niet, hè. Hoe 36. Wat? Je verdraagt het al 36 jaar, hè. Welke datum is morgen? Uh, ja. 11 mei. Morgen zijn wij 36 jaar getrouwd. Ah, voilà. <laughs> ik ja, voilà, voilà. Dan ben dat bijna nou vergeten. Ah, wel, ik niet. Ik heb vanavond gereserveerd in de Fête comme chez vous. <laughs> voor twee. Waarom oh, <laughs> Dat is zo romantisch. Ja, ik maar, ja. en, en, en die gendarm, dan bedoelde ik echt niet zo, maar... Oh, uh... ja, dat is goed voor een keer. <laughs> <laughs> maar... Zou jij... Wat, ja. hè? Zou jij niet met pensioen gaan... We zouden het echt zo fijn hebben met ons getweet. schatje, ik ben nu eindelijk commissaris, zeg. Ik kan het toch zomaar niet opgeven, hè? Nee. Nog een jaar of vijf, het is gedaan. Uh -huh. En gelooft je dan dat je altijd uh, voorzichtig zult zijn? Ik zal altijd voorzichtig zijn, ik ben altijd voorzichtig. <lacht> en zorg jij dat mijn schoon kostuum klarend vanavond, hè? Uh -huh. Nou, dat is een grapje. <lacht> Daar. <lacht> da. <lacht> Oei, <de volgende>. telefoon. <lacht> hè. Ja, Rudy. Ik kreeg een telefoon van een collega van Zona op Er is een stoffelijk overschot gevonden in de eigen in Vollezele. Een fietser. Uh, bon. Ja, ze vinden het blijkbaar verdacht, dus... Uh, tja. Ik kom. Ben, schat. Hé, hey, Romain. Hey, uh, hier ligt stoffelijk overschot, uh, dokter Felix Elens, 30 jaar. Ja, die woont een beetje verderop hier in de straat. We wachten nog op het afstappingsteam, op dokter Maas, of fijn op iedereen eigenlijk. Dag Romain. Uh, moment, uh, Van Deun is de naam. Het is, het is commissaris Van Deun. Uh, en u bent? Ja, dat is meneer Frits Ferdinand. En meneer Ferdinand gaat u iets uitleggen. Zeg, hoe komt dat hier nog niemand is? Wel, meneer Ferdinand gaat dat uitleggen. Er was haast bij Romain. De naam is Van Deun, commissaris Van Deun. Commissaris, sorry, ik ben het anders gewoon geweest. Professionals onder elkaar. Professionals? Wie of wat jij misschien? Ik ben ook van de politie. Ja, hij was van de politie, hij is met pensioen. Als wijkagent en hij heeft het parket gebeld. Ja, en dan heeft het parket mij gebeld om te vragen hoe het komt... ...dat een gewone valpartij met een fiets eerst bij hen terechtkomt. Dus, jij ziet een man op straat liggen en gebeld het parket. Ja, Leg heb... mij dat eens uit. Ja, ik heb geen moment getwijfeld. Ik zag direct dat het ging over een verdachte overlijden. Wacht, wacht. Jij concludeert zomaar dat het om een verdacht overlijden gaat. Op welke grond, als ik vragen mag? Wel, die man, dokter Felix Elens, geboren ten Inhoven op 15 juni 1970, was dood toen ik hiertoe kwam. Ik heb zijn afvalslag genomen. Ja, en? Ja, en dokter Elens is een atleet. Hij is geen natuurlijke dood gestorven. Maar, je ziet toch dat hij gevallen is met zijn fiets? Zo'n acrobaat op de fiets. Nee, nee. Ik zie hem alle dagen rijden. Het zal wel vluchtmisdrijf zijn. Ja, hoe komt u tot die vond... Ja, komt discussie gesloten, uh, meneer Fernand. Uh... Frits. Het is Frits. Ja. Uh, zeg, hoe heb jij dokter Elis gevonden? Vanmorgen. Om 06.45 is het slachtoffer weggereden op de fiets. Ik heb dat gezien. Ik woon naast hem. Ah. Hij begaf zich waarschijnlijk naar zijn werk. Ja. Ja, en dan? Tien minuten later reed ik met de wagen naar het dorp om de gazette te gaan kopen... ...en ik zag dokter Erens liggen en ik ben gestopt. Hij was zwaar gevallen. Hij bloedde aan zijn hoofd. Dus gestopt, gestapt uit en in plaats van de hulpdiensten te bellen besliste jij dat hij dood is en dat het om een verdacht overlijden gaat. Hij was dood. Ik heb toch genoeg ervaring. Mom, jij hebt ervaring in het bezorgen van een beetje administratief drukwerk in een wijk waar geen kip woont, jongen. Nee, niet opwinden, hè. He. Je hebt geen hulp J verleend aan een persoon in nood, hè? laat ons voor paal staan bij de procureur. We maken hier een PV van, hè, kameraad? We gaan een keer kijken hoe dat je dan gaat piepen, hè? Ik... Ja. Ah. Mm -mm. En bemoei je niet vervolgens met zaken die u aangaan, hè? En nu onder mijn ogen uit, kom aan! En blijf ter beschikking! We zijn nog niet klaar met u! Ah, Veronique? Goh, uh, domme, dag ja. Veronique. Uh, dokter dag uh, Sam. Nee. Ja, Romain, jij bent echt sexy als je kwaad bent. Ja, Veronique, alstublieft, cut the crap, hè? Ik ben morgen 36 jaar gelukkig getrouwd. Allee, proficiat, wie is het wie slachtoffer? Uh, dat is dokter Felix Evens, hij woont hier vlakbij. Ah, ja, ja, ja. Neuskeanor in, in het ziekenhuis in Halle, ja. Ja, hij is overleden. Maar nog niet lang. Een serieuze hoofdwonde. Is dat de oorzaak, de val? M Mogelijk. Maar uh, kijk, hij heeft ook een trauma aan het voorhoofd. Een soort blauwe plek. Is mm. bijna onzichtbaar. Dat mm -hmm. zou ik toch eens wel van dichterbij moeten bekijken. Ja, bon. De autopsie zal uitkomst brengen. Ik bel wel. Ciao. Ciao. Ja, dat en ik. Laat rustig, hè, Rome. Heeft de familie... Hij woont samen met zijn vriendin, dokter Ellen Bijl. Dat is een cardioloog in een opleiding aan het UZVUB. Ze hebben een dochtertje van twee jaar. Oké, okay. Rudy en ik gaan mevrouw Bijl condoleren. Hey. Oh, het is niet waar, hè. Ja, al doende leert jij, Rudy. Sam, ga met die overige buren babbelen. Het kunnen nog niet al te veel zijn hier. Nee, nee er staat alleen nog een taverne. Ja, wel doe het maar. Oké. Okay. Binnen. Daar, dokter Dag heren, u bent van de politie? Uh, ik ben commissaris Van Deun van de Federale gerechtelijke politie... en dit is mijn collega inspecteur Dams. Hmm. Ga zitten. Vertel, maar mijn tijd is beperkt. Ja. Ja. Dokter Bijl, u bent de, de vriendin van dokter Felix Ellen. Oh. Oh. Dokter Bijl, Ellen, uh, gaat het? Uh, zal ik hulp vragen? Nee, het gaat. Er is iets met Felix. Is er iets met Felix? Ja, mevrouw. Het spijt ons, maar uw vriend is vanmorgen verongelijkt met de fiets. Hij is jammer genoeg. Uh... Dood. Ja. Werd hij aangerepen? Eh, uh, op nee. het eerste gezicht niet. Maar we sluiten niks uit. Uh, we zullen alles grondig onderzoeken. Dokter Bijl, had uw vriend vijanden? Maar nee, hij had niks aan vrienden. In alle, in het ziekenhuis, in de sportclub. Maar hij is zo'n lieve man. We hebben een dochtertje, Leontientje. Van de zomer zouden wij trouwen. Leontientje is haar papa kwijt, meneer Van Teun. Leontientje is haar papa kwijt, meneer Van Teun. Haar papa is weg. U moet nu een beetje rusten. Ik probeer kant te blijven. Hè. Rudy, ga maar eens een dokter Welk uh, ja, ja, een dokter? Ja, trekt u wel plan hè. Het loopt hier vol met dokters, zeg. Dus als ik het goed begrijp, dan werden de eerste vaststellingen gedaan door een onbevoerde. Ja, ja dat was buiten onze wil. Een uh, gepensioneerde wijkagent die voor Sherlock Holmes speelt, directeur. De Eggenstraat in Zeelen is een stille buurt, zo te zien. Ja, uh, het is daar heel rustig. Dr. Elens en zijn vriendin wonen in nummer 14. Frits Ferdinand, die gepensioneerde agent, in nummer 16. En dan is er nog één taverne, Uranus, op nummer 20. Je hebt met iemand van u eens gepraat, hè? Het was daar gisteren dicht gewoon. Ze sluiten maandag, dinsdag en woensdag. En er was niemand niet thuis. En ik heb gisteren nog twee uur nodig gehad om uit te zoeken wie daar zaak voor het is. Dat is een zekere Harry Klostermans. Hij heeft de zaak twee jaar geleden gekocht. Ik ga er straks eens langs. Oh, sorry, excuseer. Oh, Dit is de Thomas. Ja, Veronique, zeg het eens. Ha, ja, dag, Romain. Uh, nieuws in verband met de zaak Elens. Ja, vertel mij. Ik kan u wel al zeggen dat kwaad opzet niet uitgesloten is. Alleen, ik verwacht u. Oké, okay, we komen eraan. Wat is er? Veronique sluit kwaad opzet niet uit. Ah, en zo. Allee, uh, Sherlock Holmes, de punt. Ja, Ja, heel grappig, heel grappig. Oh. Ah, dag, jongens. Goedemorgen, Veronique. Hey. Dag, Thomas. Vertel Ja. Uh, klaar voor een les anatomie? Ja. Om dag aan, ja. Bon, uh, ja, ik heb hier een menselijke schedel. Oh, is dat een echte? Nee, nee, zo, nee, nee dat is een perfecte replica in polyester. Ah. Maar als je het pak, ik een... nee, nee, nee, nee, nee, nee, nu, ja, ja, ja. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Zeer nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Net zoals in de schedel van dokter Elens. Ik heb die holte hier nagemaakt. Ja, en wat vertelt ons dat? Wel, uh, dokter Elens werd aan het slaapbeen getroffen door een projectiel. Mm -hmm. Zo hard dat de vorm ervan in het been staat. Oh Amai, ja. Ja. Ja. ja. Zeg, dat een grote kogel of zoiets? Nee. Of een kei, nee. naar ronde kei? Ja. Ja. Nee, maar nee, wacht, wacht. Uh, een, een kogel zou dwars door zijn hoofd gegaan zijn. Nee, nee. Mm. Ik denk eerder aan een... een Klein, vrij zwaar balletje, een keitje, dat kan. Uh, dat tegen hoge snelheid op hem is afgekomen. Geworpen misschien. Of uh, ja, als het geworpen is, dan moet de werper echt wel een krak zijn of dus afgeschoten met een blaaspijp of zo. Ja, jongens, ik weet het niet, hè? Ik weet het niet. In ieder geval, uh, de impact van dat voorwerp is de doodsoorzaak. we zijn uw collega's niet, meneer uh, Ferdinand. Ik moet dat toch echt eens afleggen. Wat goed nieuws? Uh, ja, wij openen een onderzoek naar het overlijden van dokter Elens. Het was een gewelddadige dood. Wat heb ik gezegd? Je hebt puur geluk gehad, hè? Dat je juist gegokt hebt, hè, Frits. Uh, uh, Fernand. Maar wij willen graag alles horen wat je weet over de familie Elens-Bijl. Oh, veel valt daar niet over te zeggen. Ik ken die mensen niet zo goed. Wij waren buren wel. Maar ja. We hadden geen contact. Eigenlijk weet ik niks over hem. Nee? ik wist dan dus heel goed wanneer dokter Elis naar zijn werk vertrok. Daar kon ik moeilijk naast kijken, de commissaris. Ik ben gepensioneerd. Ik heb tijd. Ik sta vroeg op. Ik ga laten slapen. Ik heb veel tijd. Ik zie uh, van alles. Ja, uh, mogen we alsjeblieft binnenkomen, meneer Ferdinand? Want zo aan de deur staan, babbelen, dat is niet zo gemakkelijk. Nee. Was er dan nog iets? Sinds... Inderdaad, meneer Fernand. We willen alles horen. Mogen we nu binnenkomen of niet? Hoe zit het? Ja... Uh... Ja, ja, ja, ja. Tuurlijk, uh, dat is goed. Maar let niet op de rommel. Ik was juist mijn archief aan het ordenen. Ja, oké. Frits, af! Afzicht u! Dat niet, hoor. Dat ja, doe ik, zei is braaf. Uh, oh, dat zeggen ze allemaal. Die uh. ook, uh. uh, Mogen wij gaan zitten? Ja... Ja, ja, natuurlijk, maar uh, liever daar, kinder aan de eettafel, want mijn uh, salon is een beetje rommelig uh, licht. Ja, ja, met foto's, hè. Zeg, meneer Ferdinand, Dan lijken mij allemaal foto's van de familie Elens-Bijl. hè? Huh? Foto's van dokter Elens, van, van dokter Bijl, van, van Leontientje, hier, ze. En allemaal haarscherpen vanuit alle mogelijke hoeken. Hier, de foto van een brief in de handen van dokter Bijl, en ik kan die gewoon lezen. Meneer Ferdinand, u degouteert mij een beetje. Het is niet wat u denkt. Ik zou die foto's nooit, nooit tegen die mensen gebruiken. Ze zijn vertrouwelijk. Ik heb ze gemaakt bij wijze van oefening. Bij wijze van oefening? Oefening voor wat? Voor mijn nieuwe job. Ik ben geslaagd voor het examen van privé-directieve. Wat blijft privé Gij? Ik zal u mijn brevet laten zien. Maar nou, je hebt dan niks beters te doen dan binnen te gluren bij uw buren? Ik heb bij alle grote bureaus gesolliciteerd, maar... ze willen mij niet. Nou, voor geen wonder. Het begint dan als zelfstandige, hè? Dat ben ik al, hoor. Dat ben ik al. Maar het probleem is, er komen voorlopig geen klanten. Maar dat verwondert mij helemaal niet. Luister, hè, Fernand, ik vertrouw u voor geen haar, hè? Ik heb met die dood van dokter Elens niks, maar dan ook niks te maken. Wel, dat gaan wij uitzoeken. En vanaf nu beginnen wij in uw privéleven te peuteren, hè? ...tot we iets gevonden hebben. zult jij niks vinden. Doe een uitzoeking. Wel, dat is dan een heel goed idee. Je kunt ons verwachten. En die foto's hier, kom, die nemen we in beslag. Ja, dat is goed. Dat is goed. Nou, pak ze maar mee. Ik uh, verleen mijn volledige medewerking. Het is uw geraden ook. Oh, wel, nog één vraagje dan. Uh, Dr. Elens, die werd gedood met een rond, waarschijnlijk bolvormig projectiel... ...van een goede centimeter diameter, hè? Heb jij soms weet van zoiets? Nee. Nee, absoluut niet. Ah. Oh, Sam, komt er nog wat van? We zitten hier ten niks in de auto, hè? Ja, waarom? die een baas laat me hier al drie kwartier zitten wachten, hè. Ah, oh, daar is hem. Ja, dag, hè. Joe. Mijn excuses, jevrouw. Hoe was het ook alweer? Inspecteur de Konink. De Konink, ja. Mm -hmm. Heb ik u lang laten wachten? Drie kwartier. Ja, sorry, maar... Ik had een leverancier met een verkeerde bestelling. Mm. Nee, waarmee kan ik u van dienst zijn? Wij onderzoeken het overlijden van uw gebuur, dokter Elens. Ja? Huh? Ja. Is die meneer overleden? Ja, en uh, het was mogelijk een gewelddadige dood, dus daarmee. Huh? Wat heb ik daarmee te maken? Ja, waarschijnlijk niks, hè, meneer Klostermans. Maar het is een standaardprocedure dat er met de buren van het slachtoffer gepraat wordt. Um, Kende u dokter Elens en zijn vriendin, dokter Bijl? Ik denk het niet. Ik geloof dat ik die mensen zelfs nog nooit heb gezien. Tja, ze wonen op 30 meter van uw deur. <laughs> Juffrouwke, heb je deze zaak al eens gezien? Mm. Ik heb vier soorten klanten: één de restaurantbezoekers, twee zakenmensen die komen dineren, drie wielen toeristen en vier de toegangers. Als je die allemaal goed wil bedienen, dan komt er al niet meer 24 uur per dag. Dus nee, ik heb die mensen nog niet gezien, omdat ik altijd aan het werk ben. Oké, okay. en waar was u gistermorgen tussen 6 en 7? Dat is niet moeilijk hier. Mijn personeel kan dat bevestigen. Mm. En u hebt iets speciaals opgemerkt in de omgeving? Maar nog eens, ik zie niks van de omgeving. Mm. En bom, om zes uur lag ik in mijn bed. Ik was juist gaan slaan. Oké, okay. dat is voorlopig alles, meneer Klostermans. Prettige dag nog. Jij ja, ook, je vrouwke. En mag ik eens iets vragen? Mm. Waarom verdient gij uw kost eigenlijk bij de politie? Iemand gelijk jij zou toch carrière kunnen maken... In de onthaalbusiness, bijvoorbeeld. Ik ben verliefd op mijn job. Goeiendag, meneer. Doe dat was een vieze mannetje, zeg. Oh, ik ga hem op bureau direct eens doorlichten, hè. Wat heeft hij iets interessants gezegd? Hij heeft niks gezien en niks gehoord. En Frits Ferdinand? Ja, dat is ook een vieze Pietoe, dan, hè. Oh. Wat voor een buurt is dat daar, zeg. Oh. Jij heeft maandenlang het doen en laten... van de familie Elens Bijl gefotografeerd. Blijf? Ja, tot in de kleinste details. En die scherp, die hè. Hier, is hè. Zie je? Hier een foto van een brief... die dokter Elens onlangs schreef. Zo scherp dat je hem kunt lezen. Lees, ik? Lees maar een keer. Je zult verschieten. Lees nog maar, maar het sluit op. Ja, had dat rare. Felix was een uitstekend arts... Een buitengewone collega en een goede vriend, Felix. We zullen je missen. Wie dit wenst, kan het stoffelijk overschot nu een laatste goed brengen. Zeg, die jonge gast die daar een paar meter achter de familie staat. Mm -hmm. Ken je die? Waarom oh, moet ik je niet kennen? Het was precies een showbusinessfiguur, zeg. Een zwart hem met een geel streekskeel. Wat is dan nu gewoon een kostuum op een begrafenis? Hij heeft wel trouwen in zijn ogen, hè? Zou, zou dat hem kunnen zijn? Ja, dat zou kunnen, hè? Ja. mevrouw Bijl, ik heb uh, ja, een paar vervelende vraagjes nog voor u. Ja, laat maar komen, hè? Erger kan toch niet worden. U hebt nog niet zo heel lang geleden vernomen dat Felix een relatie had met een man. Een uh, zekere Claude Marschul. Wat? Dat is niet waar. Felix had helemaal geen relatie met een man. Waar haalt u dat? Wel, uw buur, ik weet het is ongewoon... ...maar die heeft u en uw gezin maandenlang ten onrechte gefotografeerd. Onze buur. Dat kleine manneke van hiernaast. Ja, Frits Ferdinand. Ja, die ja. En wat heeft die te maken met... Wel, hij heeft ook een brief gefotografeerd die u vasthield... ...tijdens een ruzie met uw vriend. Enfin, dat maak ik toch op uit de andere foto's. Hm. Hier... Herkent u uh, wat erin staat? Ja. Dat is de brief waarin Felix afscheid neemt van zijn minnaar. Claude Marchand. Omdat hij van de zomer met mij zou trouwen. Hij liet Claude weten dat ze elkaar nooit meer zouden zien. Hij zou voortaan voor mij leven. En voor ons Leontientje. Hm. Wist u dat Felix biseksueel was? Nee. Hij heeft het altijd verborgen gehouden. Ook voor mij hij wou me niet kwijt, ook voor zijn familie. zijn nogal conservatieve mensen. Mm. Maar hij was vooral bang voor de reacties in het ziekenhuis. Hetero, oké. Okay. Ja, homo, oké. Okay. Geen probleem, maar pie? Dat zou niemand pieken, dacht hij. Waarom zijn het toch altijd de goede mensen die moeten verdwijnen, hè, inspecteur? Ja. Het spijt me, maar nog één vraag. Kende u Claude Marshall? Nee. Nooit gezien. Want ja, tijdens de uitvaart gisteren stond er een jonge man tussen de aanwezigen. Zo donker haar als uurblauw streepjes pakken en een klein strikje. Kan dat Claude geweest zijn? Ik weet het niet. Die jonge man is mij niet opgevallen. Hm, Oké. Okay. En nog één dingetje. Um, waar was u toen Felix overleed? Oh, ook dat nog. Sorry. In het uzetten. Ik klopte een wachtdienst van 48 uur en dan kunt je nagaan. En ons Leontientje was bij mijn ouders in Lennik. Maar wilt u alstublieft weggaan? Ja, oké. Okay. Bedankt in alle gevallen. Oh, ik voelde me wel rot toen ik vroeg waar dat ze was. Ze klopte een wachtdienst van 48 uur in het ziekenhuis, dus ja, zij kan het niet geweest zijn. Nee. En Ferdinand? Oh. De voor Jurken. Nou, Hij heeft die mensen een ongelooflijk lang natuurlijk, hè? Maar de vraag is. Heeft hij een motief? Nou, volgens mij heeft hij ze niet al Hij Nou, zo'n gefrustreerd omdat hij zijn leven lang wijkagent is geweest en, en geen superflik. En nu probeert hij privé-directief te worden. Maar ja, nou ja, als... zeg, zeg nu zelf, hè. Sorry, momentje. Commissaris Van Deun. Commissaris uh, MFC. Ah, meneer Ferdinand. Ja, speaker, speaker. Ja, zegt u maar... Wel, ik heb belangrijke informatie voor u, geloof ik. Ik heb vannacht... Ah, het is te zeggen tegen de morgen... ...gezien dat ze vanuit de Averende Uranus... ...wapens hebben overgeladen op een camion Een volle camion hè. Wapens? En hoe komt het dat jij dat gezien hebt? Wel, ik kon niet slapen. En ik ben dan eens tot vannacht erin... ...maar dan opgelopen, gelijk nu. En... Ik mag doodvallen als het niet waar is, hè, commissaris. Die camion stond op de parking... ...en drie mannen liepen af en aan met wapens. Er waren zeker honderd kalasjnikovs bij... Gij droomt, meneer Fernand. Nee. nee, nee, nee, nee, ik kan dat bewijzen. Ik heb alles gefotografeerd. Kom alsjeblieft zo rap mogelijk langs. Ah! Fernand? Ferdinand? Zet je dan nog? De verbinding is verbroken. Wat doen we nu? ja, het klinkt allemaal nogal fantastisch, maar we moeten op zijn minst die foto's bekijken. Dus ga dan maar eens langs. De koning maakt intussen een voorlopig verslag over de zaak Elens. Oké, okay. aan het werk. Ja. Frits Hey Frits stil ah, Zijn de is waarschijnlijk niet thuis Ben nog eens oh, Die gaat kot aanbreken ja, Ik denk dat er niemand is nou, daarnet zei hij dat hij vanuit zijn tuin belde ah. Kom we gaan eens naar de achterzijde kijken Ja De sleutel zit aan de binnenkant. Stil, frits! Zullen uh, so we springen door dat glas? Uh, we moeten naar binnen om, Ja, dat mogen we niet doen, hè? Dat is inbraak. Maar bon, het belang van dat beest, uh, doe maar hè. Oké. Okay. Voilà! Uh, hey, kalm, mijn manneke, kalm. Rustig, rustig. rustig Oeh. hé. Hey. Wat is je baan? Uh, huh? Wat is Frits? Frits? Meneer Ferdinand? Is dat hier? Meneer Fernand, waar is het? Er? Meneer Ferdinand? Frits. Frits? Niemand. Dat is vreemd, hè. Zijn foto's liggen hier ook nog. Hé, oh. hey, kijk eens. Die jonge gast op deze foto. Dat was de man in streepjes pakken op de begrafenis van dokter Helens. Kijk, hier staat hij nog eens. Huh? Moet eens dus met dos, zeg. Oh, hij draait dokter Helens een tong. Wacht eens. Zeg eens dat niet in die oude stal... vlakbij waar dat hij vermoord werd. Zou die Ferdinand er toch iets mee te maken hebben dan? Oh, misschien. Hm. Hm. Hm. Wat is dat voor iets? Ah, Die wil ons iets zeggen. Laat hem eens buiten komen. Hm. Hm. Hij loopt richting de taverne Uranus. Kom. Oh. Er is al tamelijk veel volk en dat van een vrijdagmiddag. De hand loopt naar de achterkant. Kom. Ja. Hé, hey, wat wil je ons zeggen? He? Ik vind het vreed aan mijn tante dat jij niet kunt spreken. Zou je dat betonnen blokje bedoelen? Twee meter bij een halve meter. 12 centimeter dik. Zou dat een deksel zijn? Oké. Uh, misschien uh, zet Frits hieronder. Allee, oh, uh, door gaan we nu. Okay. Niet bewegen. Uw collega doet helemaal niks, meneer. We zetten ze de handen uit de zakken, alle twee. En leggen we geen zems voor u op de stenen. En geen bruske bewegingen of uw hersens hangen binnen een seconde op het dak. Zot! Met een voet. Voilà. Tot straks. Want zodra de laatste klant vertrokken is, staan we hier terug om u af te maken. Met machinepistolen. Zal het gezond worden, hè jolly. Dag heren. Hé, hey, wacht! Waarom moeten we zo op? In mijn branche zien we liever geen politie. Godverdomme, dat is weer stik donker, zeg. Oh, kom hier stikdonker zeg. Komt er geen daglicht binnen? Uh, ik ga een schakelaar zoeken. Hey. Voorzichtig. Ah, godverdomme! Oh. Hey, rustig, Rudy. Vloeken gaan niet helpen, hè? Uh. Wacht, ik heb hier nog. Ergens is een aansteker, zit. Hier. Waar ja. zijn hij nu? Ja, hier, ja. ja. Heb je hem? Ja. Laat hem niet vallen. Zoek een schakelaar, Zeg ja. maar aan. Zeg, waarom doen we dat niet zelf? Omdat ik niet op mijn linkervoet kan steunen. Allee, doe maar. Ja. Loma, waar zijn we? Hier. Wil je met je vingers van mijn, van mijn neus blijven Ah Ja, sorry, hè, Maxine, Ik, uh, ik zal ze wat veilig zijn met een aansteker. Hm. Oh. Shit, hij is leeg, zeg. Oh. Ja. Ja, nu zitten we weer schoon naar om, Ja, Is dat mijn fout? Toen, oh, hè. Maar als we weer blijven zitten, dan gaan we eraan, hè. Toen, ik word je aan, Wat is dat? Ja, ik viel hier over iets over. Over een soort zak of zo. Is het Van iets in? Loma, dat is een mens. Hij beweegt niet meer. Dat is een dode. Ja, hang de keer uw klep, zeg. Wacht. Dat is een dode, wacht wacht, wacht, wacht, wacht. Ik voel nog een zwakke nachtslag. Ja. Bijna niets. Dat is de vogel voor de kat zeg. Die, hoe laat is het? Tien voor middernacht. We zitten hier al zes uur. Ja. Straks zijn die klanten daar weg en dan we gaan we aan. Oh. Maar we kunnen hier toch niet zitten wachten tot we creperen. Maar wat wil ik doen? Die vent nog. Ik ga iets zeggen. Is hier, man? Is hier iemand? Weet en... je, ja, commissaris van Duin. Ja, en, he, en inspecteur Dams. wij dachten dat je dood was. Wat een chance, wat een chance. Ze hebben mij verdoofd. Toen ik hier binnenkwam moest ik een glas met op opdrinken. Ze komen we straks terug. Om ons kapot te maken. We gaan eraan, hè, jongens. Alleen wat kunnen we doen? Roepen? Wie hoort ons we hier? We hebben één kans, hè? He? een waterkans. Als die deur straks open gaat, dan moeten we ze besprengen. Dat lukt ons nooit. Als het licht aangaat, dan zijn we totaal verblind. We zitten vast. Niet noodzakelijk. Gaan we aan ons redden? Nee, maar ik heb een gsm bij. Wat? Wat? Je hebt een gsm bij. En je kunt dat niet zeggen. Ja, ik ben juist wakker. Geef nou, hier. Waar, waar zit die gsm? Hij zit hier, een moment, in de hak van mijn botin. Ja, ze hebben niks gezien. Frits, jij bent geen kloon van Sherlock Holmes. Jij bent een kloon van James Bond. Jij... Bedankt, Romain. Merci. Merci. Uh, We marcheert dat spel? Oh, ik kan die toets bijna niet zien. Ja, klein, momentje, klein momentje, Ik heb hier nog uh, een nachtkijker bij. Wat? Ja, ja, hier, uh, in mijn kruis voor alle zekerheid. Daar weggestoken. Ik Nou, mm. ja. voilà. Oh, merci. Dat werkt al beter. De foto's van het wapentransport hebben ze mij afgepakt. Maar kom maar, hè, Straks zijn ze hier, hè? Fion. Hallo, dispatching. Commissaris van Deun Dank Dag, noem, hè, Met Chris. Chris, luister nu goed. Oké. Okay. Ik zit samen met Dans en Frits Ferdinand opgesloten in een kelder... ...onder de taverne Uranus in Vollenzeden. Verwit ik zo snel mogelijk de hoofdcommissaris en inspecteur de Koning. En vraag dat ze ASAP een reddingsactie organiseren. Zeg dat ze het interventieteam moeten inschakelen, oké? Okay? Oké. Okay. Oh ja. Eh, die kelder wordt aan de buitenkant afgesloten met een groot betonnen deksel. Als ze dat verschuiven, dan kunnen ze naar binnen. Oké? Okay? Komt in door de Romein. Slaap op uw twee oren. Hallo, met van den. Ja, ah, schattig, het is Romijn hier. Hè. Romein, waar zit je? Luister, ik, uh, ik ben tijdelijk opgehouden, maar je moet je niet ongerust maken. De hoofdcommissaris en uh, inspecteur De Koning komen mij opwekken, hè. Dag. Romein, Romein, wacht. Hmm. Commissaris. Ja? Uh, toen we bij mij zijn langsgekomen, ben ik eens gaan rondneuzen op de plek waar dokter Eres aan zijn eind is gekomen. En ik heb daar dit gevonden. Nou, ja. wow. dat, dat is een stalen knikker. Dat is het, hè. Eenens werd aan het hoofd getroffen door een klein rond voorwerp. Waarom heb je dat niet gemeld? Ik was dat wel van plan, maar ja, gezien omstandigheden... Hey, als dat balken past, hebben we het projectiel al. Maar waarmee lanceert je zoiets? Ik ben een katapult, hè? Ja, ik ben een katapult. Er bestaan zelfs clubs van. Schietlabclubs. Dat is een volksport. In is er eentje, trouwens. De kampioen van Vlaanderen is daar lid. Um, Marschul. Marschul? Ja, Marschul? Dat is de minnaar van Dr. Eels? Claude Marshul? Claude Marshul? Marshul, de catapultspecialist, heeft een zoon die Claude heet. Wel, dat is dus de gast uh, die jij gefotografeerd hebt, hè? Fritz Proficiatio? Je hebt de moord op dokter Eiland zo goed als opgelost. Oké, okay, neem de stellingen al in en uh, niks ondernemen voor wij er zijn, oké? Okay? Komt de koning actie? Ja. Mevrouw Van Bandeun, wat komt u hier doen? Mijn normaal is in moeilijkheden, hè? Nee, nee, er is niks aan de hand, mevrouw. Het is gewoon een routineoperatie. U mag hier wachten. Ja, hier... Oh nee, oh nee, eh? ik ga mee. <totstuk> <totstuk> We blijven die god, zo Ja. Wacht. Dag heren. De belofte maakt schuld. En daarom komen wij u met plezier overhoop schieten... met het beste machinegeweer aller tijden. Is dat nodig, Klostermans? Wij vormen toch geen bedreiging voor u? <laughs> geen bedreiging. Meneer Ferdinand heeft afgelopen nacht... kennis gemaakt met mijn core business. Adieu, heren. Sorry. Helemaal de politie, niet bewegen. Niet bewegen. Kom aan, Klostermans. Kom aan. Juist op tijd, zo. Bedankt, de koning. Ben. Zoetje, oh, wat, wat kom jij doen? Zet je meegekomen? Oh ja, ik was zo bang, het is niets, het is niets, kom. Nu ben ik eens benieuwd. Goedemiddag. Meneer Marshoel. Ja. Federale gerechtelijke politie. Wilt u meekomen, alstublieft? Geef het toe, commissaris. Ik heb Felix gedood. Niet expres, hè? Maar ik was het, wel. Ja. Ik wilde hem niet dood. Ik wilde hem doen stoppen. Ik wilde dat hij gewoon eventjes van zijn fiets stapte... ...zodat ik enkele woorden met hem kon wisselen. Hij vertikte het al weken om met mij te praten. Begin nu eens vanaf het begin, meneer Marschul. Hoe heb je dokter Elis ontmoet? In het ziekenhuis. Ik had zien, ziet, ik ging bij hem op consult. Uh, van een goede de gesproken. Na een kwartier waren wij al. Sorry, ik moet er geen tekenietje bij maken, hè. In zijn spreekkamer. Dat soort passie had ik echt nog nooit beleefd. En hij ook niet, geloof ik. En jullie zijn twee jaar lang minnaars gebleven. Mm, ja. Ja, wij, wij deden echt heel veel met elkaar. We gingen samen fietsen. Samen naar de discotheek waar ik werk. Het was echt de man van mijn leven. Maar je bent jaloers geworden. Waarom feitelijk? Och. Eerst was dat onschuldig. Belachelijk. Hij ging gewoon iets te veel rond zo'n jong gastje van in de, van in de discotheek. Hmm. Maar op een dag kreeg ik een brief van hem. Een afscheidsbrief. En hij schreef dat hij ging trouwen met Ellen. Dat hij definitief voor haar had gekozen. Ik probeerde nog contact met hem te krijgen, maar hij wou mij niet meer zien. En daarom ben ik langs de weg gaan staan en ik heb hem met een katapult naar hem geschoten. Gewoon om, om hem te doen stoppen. Maar hij was dood. Het was een ongeluk, meneer. Echt waar. U moet mij geloven. Ja, ik hoop dat de rechter u gelooft, meneer Marchon. Veel moed in elk geval. Love and marriage, love and marriage. Ah, relaties kunnen toch zo complex zijn, hè? Ja, zeg, in dit geval was het wel heel erg. Hè? Een driehoeksverhouding tussen een biseksueel, een homo en een hetero Ja, maar jongen... Weet je wat het geheim is van een langdurige relatie? Ja. Keep it simple, Dat is niet wat, dus? hè. Geef ons nog eens een rondje, want Van Deun trakteert. Ja, he, he. Ja. ja, en mij mag hem nog tracteren op een nieuw dinertje. Voor de doorstaande emoties. Ik een minuut pak die een kooksje Ja, <laughs>